Time after time So long It was so long ago But I've still got the rules for you It Used to be so easy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 We'll you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 for cool. cool.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 I can whisper, the rain on the streets of Philadelphia.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 them Ik ben bezig, despistado, todo Lo hago mal. Soy een desastre, y no sé qué está pasando. Niemand kan dormir, robas mi tranquilidad, Alguien ha bordado tu cuerpo met hilos van mi ansiedad. Con tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. No, oh, no, y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena, que te arrastra y que te a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza Seguro que es la puerta del corazón, es la puerta que te lleva. No, no, no, no, no. no puedo pensar, tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me...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 Lo is de la Wat is de is de kracht? Wat is de kracht? Wat que de kracht? Wat is de kracht? Wat Get it. En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer en ijzel in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Vanwege regen en lage temperaturen kunnen wegen spekglad zijn. De waarschuwing voor extreem weer geldt tot zeker twee uur vannacht. Door de gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd... waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen... Bij een aanrijding op de N33 viel één dode. Twee mensen raakten toen zwaar gewond. En in het Friese dorp Stroobos, bij de grens met Groningen, overleed een automobilist nadat hij tegen een boom was gebotst. Bij een kantoorgebouw in Dordrecht is een explosief gevonden. Vanmiddag werden na een bommelding 350 mensen geëvacueerd. Op de parkeerplaats werd een verdacht pakje gevonden nadat iemand in een sms had gewaarschuwd voor een aanslag. Na de ontruiming werd de explosieven opruimingsdienst ingeschakeld en die heeft bevestigd dat in het pakketje een explosief zit. Het wordt nu weggebracht en onschadelijk gemaakt. Wat voor explosief het is, is niet bekendgemaakt. In een van de kantoren in Dordrecht zit de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid en mogelijk heeft die met het, met het bompakket te maken. Die kreeg, dit jaar kregen enkele milieuambtenaren al kogelbrieven. Voortaan moet er met oud en nieuw in de vier grote steden meer openbaar vervoer rijden, vinden de GroenLinks-fracties van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Nu stoppen de bussen, trams en metro's op oudejaarsavond al om acht uur met rijden. En pas op nieuwjaarsochtend is er weer stadsvervoer. De fracties van GroenLinks willen dat er tot elf uur wordt gereden en dat het vervoer dan hooguit twee uur stil ligt. Vanaf één uur s'nachts moet iedereen weer per bus, tram of metro veilig naar huis kunnen. Raadsleden willen voorkomen dat mensen beschonken achter het stuur stappen of dat ze zijn aangewezen op een dure taxi. Dan het weer vanuit het noorden: regen en kans op ijzel. Temperatuur vannacht in het oosten min 6 en langs de kust min 1. Morgen in het hele